Beginnen, zoals meestal, met Suzanne. Suzanne leest en vertelt over een gedicht. Ik heb uh, een drietal gedichten meegenomen die ik zelf geschreven heb. En in principe spreken die wel een beetje voor zich. Um, 21 september is geweest, dus de herfst is, herfst is begonnen. En dat is mijn favoriete jaargetijden, Dus daar heb ik even een gedicht over gemaakt. Ik hou van de herfst. De kleuren, de geuren, onstuimige dagen, de lange nachten, de tijd dat de wereld echt verandert, bomen het blad verliezen, paddenstoelen komen en bloemen verwelken, het natte bladerdek op de grond geurt, mossen verschijnen, je verwelkomt het vocht, de wind die waait, elk seizoen moet anders zijn, zijn eigen geuren en kleuren, Weer en temperatuur. Karakteristieke wolkenpartijen. Ik hou van de herfst. Elke dag weer anders. Luidruchtig en aanwezig verward. Dat is voor mij de herfst. Nou, dat is een mooie herfst. En zeker met dit weer, hè, Suzanne, Daar kan het is je wel, dan wel nog meer. Ja, maar ik hou ook <laughs> wel van echt een beetje van die stormachtige dagen. Dat je de takken voorbij ziet waaien. Dat vind ik ook heel prettig. Ik heb ook een gedicht geschreven voor mijn nieuwe neefje. Die, uh, die is uh, acht weken te vroeg geboren. Maar het gaat heel goed met hem. En hij heet Max. Verstappen? Nee, niet Verstappen. Oh, Max. <laughs> heeft, ook, heeft ook volgens mij niks met het uh, autoreaten te maken. Maar hij is nog heel erg klein. En, uh, maar het gaat wel heel erg goed met hem. hoor. Hij is ondertussen al thuis zelfs. Dus deze is voor Max... Zoveel kracht opgeslagen in het kleine wezen. Het wezen dat niet wachten kon. Zo klein maar al gedreven. Hij zou de eerste zijn. Hij won. Hij had nog even mogen wachten. Door warm en vertrouwd omgeven. Roekeloos ging hij echter zijn eigen weg. Hij was er klaar voor. Hij wilde leven. En nu de nog iets te kleine handjes. Zich rekken na een lange slaap. Smakkende lipjes vragen om aandacht. Het gezichtje verkleurd van een gaap. Laat hij zien dat het goed was. Hij was er klaar voor. Is sterker dan gedacht. En eet en groeit maar door. Welkom kleine jongen. Misschien ben jij met alles zo snel. Doe maar even rustig aan jongen. Het echte leven komt nog wel. Dat is voor mijn neef. Toch vind ik achteraf dat, dat ik de associatie Max Verstappen toch nog wel opgaat. Hè? Als je ja, dat hij zo snel is. Ja, ja. Dat <laughs> nou ja. ja, dat klopt. ja. Ja, dat klopt. Ja, hij was te vroeg. En hij was dus ook maar 1300 gram. Dus dat is echt heel weinig. Onvoorstelbaar, ja. Maar hij is nou boven de 2 kilo. Dus hij mocht ook naar huis. En uh, ja, het gaat heel erg goed met hem. En dan heb ik nog, uh, nog één vertelsel. Zal ik het maar even noemen. Over een fenomeen waar ik helemaal niks van snap. Maar dat zullen jullie aan het einde wel horen. De verwarde man keek verrukt om zich heen voordat hij schreeuwend en rennend de drukke straat overstak, op zoek naar het groenere gras. Toeterende automobielen gingen hard op de rem, terwijl raampjes omlaag leden en een koor van onzaligheden de ronkende motoren deed verstommen. Vloekende fietsers slalomden tussen de gemotoriseerde verkeerschaals door, onderwijl verlamd van de angst hun mobiel te verliezen. Handen klapten tegen voorhoofden en vingers vlogen in het rond in een poging het communiceren te onderbouwen met veelzeggende lichaamstaal. De man rende ongestoord verder de heuvel op van het centrale park waar hij zoon naar had verlangd, ondertussen grijnzend van oor tot oor. Daar in de vechten zag hij het. Tussen het beeld van de haan op de zuil dat hij nooit had begrepen en een slanke witte berkenboom. Nieuwsgierige parkbezoekers keken geschrokken op van het nieuwste door de Volkskrant aangeschreven literaire pronkstuk. Brillen werden van hoofden afgezet om te volgen waarna de gelukkige man zo glunderend en enthousiast onderweg was. Een schreeuw van de man zorgde ervoor dat zelfs de duiven die in het park toch gewend waren aan wat onrust, opstegen van hun zonnige takken. Gevonden, schreeuwde een man, terwijl hij met zijn mobieltje de laatste Pokémon opnam. <laughs> ik dacht, waar gaat dit heen? <laughs> ja, nee, dat is dus een fenomeen, daar verbaas ik me al heel de zomer over, dat, dat Pokémon uh, Ja, ik lees het eigenlijk uh, alleen maar in de krant over, heb je het in uh, het echt wel eens gezien? Ik, heb, ik, ik zat hier in Goorlen gewoon op het terras op de Hovel. En je ziet daar groepjes jongeren, niet alleen jongeren, maar ook volwassenen gewoon voorbij komen zo. En die kijken niet. Maar die kijken gewoon alleen maar in hun hand naar hun mobiel. Want ergens zou schijnbaar zo'n ding zitten. Dus ook in Goorlen? Dus ook in Goorlen. Ah. En ik vind het gewoon zo'n onverklaarbaar fenomeen. Dat mensen gewoon alleen maar naar dat schermpje aan het turen zijn. En gewoon een snelweg oplopen, straat oplopen, wat dan ook. Alleen gefocust op zo'n spelletje... Ik, ik kan daar met mijn hoofd niet zo goed bij. Ja. Dus maar ik... zover wel dat je er iets over hebt geschreven. Ja, maar dan dat juist... wil niet zeggen dat ik het snap. Maar het is gewoon meer... Ja, ja je, je ziet dat en verbaast je nog meer... Ja. dan je deed zonder dat je dat had gezien. Maar alleen ja. door, door het feit dat je dat had gehoord. En gewoon, ja. ja, dat je gewoon ziet dat mensen gewoon zo lucraak zonder te kijken... een straat oversteken en, en alleen maar gefocust op... daar moet iets zijn. Het is een nieuwe vorm van schatzoeken, zoeken, maar wel ja, zeer onverantwoordelijk op de een of andere manier. Ik zat de hele tijd te denken wat mijn kinderen daar vroeger nou mee deden, met die Pokémon. Het was gewoon een computerspeldje, wat je gewoon veilig thuis mee. op de bank speelde. Oh, maar zijn er de... geen poppetjes van? Oh, dat zou eens kunnen, dat weet ik niet. Ja, mijn kinderen zijn ook veel ouder dan jij bent. <laughs> <laughs> maar het is nu een fenomeen waar ze zelfs al doden zijn gevallen. En dan denk ik van, dat is toch ongelooflijk. Dat mensen zo gefocust kunnen zijn op zo'n mobieltje en op zo'n spel. En niet meer om zich heen kunnen kijken. Dus ik vond het wel grappig om daar eens een keer iets over te schrijven. Nou, ja. dat was het ja. ook. Ja, dat heb je heel mooi gedaan. Ja. Dank je wel. Goed, we gaan naar muziek van Enno Voorhorst, onze Enno: Dansa Paracaya. Nou, we zijn toe aan de mooiste zin van Maritia. Maritia, uit welk boek komt die mooiste zin? Uh, mijn mooiste zin komt uit hetzelfde boek als uh, mijn voorafgaande mooiste zin. En ik was niet van plan om dat te continueren... en voortdurend uh, uh, zinnen te halen uit de Bijbel. Maar dat komt voornamelijk omdat ik uh, een boek heb aangeschaft... naar aanleiding van het televisieprogramma van Wim Brands... in gesprek met de schrijver van dit boek... Het oerboek van de mens en de schrijvers, moet ik zeggen, het is een meervoud, zijn Karel van Schaik en Kai Michel. Kai Michel is een Duitse wetenschapsjournalist. En um, Karel van Schaik is uh, een bioloog die zich vooral ook bezighoudt met menselijke evolutie. En um, uh, ik zal mijn zin oplezen. Maar, maar wacht even, ik begreep je niet goed. Zei je nou dat, dat je vorige mooiste zin uit de Bijbel kwam? Ja. Oh de... ja, heb ik gemist dan. En deze. Oh, Al was, was ik er niet? Nee. Dat ja, was wat... er waarschijnlijk wel. Maar je ja, herinnert dus, ja, je dat niet? Maar het was een hele eenvoudige zin, namelijk de zin: um, even nadenken. Bijzonder zonde is werpen de eerste steen. Mm -hmm. um, in het programma uh, van Wim Brandt met Carl uh, van Schaik... Uh, werd hem ook gevraagd in die vreselijke Bijbel, want het is mij nu pas opgevallen... dat het een dramatisch boek is... waar zeker het Oude Testament... waar uitsluitend wreedheden uh, uh, uh, zich voordoen. Oh, oh, oh, niet uitsluitend. Nou, bijna uitsluitend. Maar goed, ik ga dus nu een zin lezen... waaruit blijkt dat, er ook, dat het ook anders kan. En namelijk deze zin. De Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in goede weiden... en, beide en voeg, voert mij naar vredig water... Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden uh, tot eer van zijn naam. Dat is Sorry. Psalm 23. Dat, dat is heel goed mogelijk. Ja, ja. ja dat is uh, dat Psalm ken 23. Dat staat ja. in het Oude Testament, Dit het vreselijke Oude Testament waar je het net over had. Ja. Ja, maar ze zei, je hoort wel dat het ook anders kan. Oh ja. Goed. Een andere, dat, dat, dat is uit het, uh, het gedeelte van de Bijbel, maar... Hier staat, toch zijn de psalmen geen lichte kost. Zo wordt God ook wel gesmeekt om machtig hun tanden uit de mond te staan. Of erger nog, Babel, weldra word je verwoest. Gelukkig hij die wraak zal nemen en jou doet wat jij ons hebt gedaan. Gelukkig hij die jouw kinderen grijpt en op de rotsen verplettert. Dat is mijn tweede volgende uh, mooiste zin. <lacht> oh. En jij moet daarom lachen. Nou, van die verpletterende kinderen op te nee, ik rotsen. moet je eerlijk zeggen dat ik... Uh, als katholiek meisje ben je niet opgevoed met uh, de, de, het Oude Testament... Mm. op enkele nou, uitzonderingen klopt, na. Ja. Die over het algemeen best prettig aflopen... en waar je best een leuk verhaal van kunt maken. Maar in werkelijkheid is dus weer ja, inderdaad wel godschuwelijk breed. En, um, dus nadat ik al die breedheden had gelezen... die zich uh, hebben voorgedaan... Uh, en ik lees dan plotseling deze zin. "De heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Dan kreeg ik bijna tranen in mijn ogen. Zo kan het ook. Lees hem nog een keer. Na die verpletterende rotsen. <laughs> het ontbreekt mij mm. aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden. En voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige pa paden tot eer van zijn naam. Ja, dat is toch die prachtige psalm 23. En uh, daar zitten inderdaad enkele vreselijke psalmen in dat psalmenboek van 150 psalmen. Uh -huh. Maar uh, ja, het Oude Testament, het Oude Testament, dat is een bibliotheek. Dat, zijn, uh, dat is een hele verzameling boeken met schone en lelijke, met, uh, met, met rijp en groen en met uh, prachtige ja. verhalen en met afschuwelijke verhalen. Ik wil later nog graag even terugkomen als wij oh. onze boeken gaan bespreken... of onze nieuws gaan bespreken op dit boek. wijzen uh, we op uh, deze twee schrijvers de Bijbel benaderen. Mm. Nou, dan ben jij als eerst aan de beurt bij de dorpspomp. Goed, prima. Ja? Mag ik iets zeggen over Alex Roeka, wat ja, we nu dat gaan maar. draaien? Daar ben ik namelijk geweest. Ik zit hier voortdurend in het Jan van Bezouwenhuis... Ik ben bij Alex Roeka geweest. Het was een, uh, ja, een liedjesavond, kun je wel zeggen. Ik moet zeggen, de eerste helft, ik dacht, soms is iets voorbij. Weet <laughs> toch. Maar de tweede helft, moet ik zeggen, vond ik het echt goed. Mooie liedjes. En een van die liedjes heb ik daarom uitgekozen om vanavond te draaien. Twee weken geleden was hij hier. Er waren nog allerlei andere mooie dingen. Dus mensen, kom naar de voorstellingen, zou ik zeggen. Alex Roeka. Diepe krassen in de muur. Achter in de kamer zing je met je heelse stem. Liefde is het hondje. lid als een klacht klein... Staan je voor de spiegel in je blauwe jeuk. Alles lijkt zo eeuwig en zo licht. Noem het geen liefde alsjeblieft. Noem het wat je wilt, noem de liefde liever niet. De boer iets zijn melkbussen vol, diep in haar hol. Ligt de vos met haar jongen stil te wachten, dat rond de kippen straks schemer valt. Ja, dit was dan Alex Roeka. Niemand had van hem gehoord, maar zo hebben we met hem kennis gemaakt. We gaan verder met Katja Gebink. Katja gaat over haar werk vertellen. Ja, maar ze begint met een gedicht. Altijd, daar gaat hij. Ik heb het vergeten uit te draaien, dus ik lees vanaf mijn telefoon. Daar gaat hij. Verdriet, dat weegt niet zwaar als je besluit het te verdragen. Dus wielen zet onder het weten en zachtjes duwt zonder te klagen. De pijn is niet het schrijen, het delen of het vragen. De heling is het eerzaam liften, zonder drama gaat het dagen. Veel erger is het zwijgen, het begraven, het negeren, want onder al die stapels roering ligt de kracht van het ontberen. Vergeet het eerzaam rondje draaien, het verstoppen achter glas, Ontdoe je van bedolven niet En zie wat is en niet wat was. Heel mooi. Nou. Recent geschreven. Recent geschreven is dat dit ik weer een primeur. Zeker. Voor dat ik dat helemaal door Ja, ja oké. Okay. misschien. Uh, <laughs> ik zal het je straks laten lezen. Oh, prima. Mooi. Er zitten dat verschillende is. oproepen in, hè? of niet? Verschillende oproepen. Mm, hoe bedoel je? Ja, dat we worden opgeroepen tot uh, zus Echt. of zo. Ja, soms zit er wel een soort van moraal in, maar niet dat ik nou mensen wil bekeren of wil. Hm. Uh, nou ja. Vraag eens verder, wat je precies bedoelt. Ik moet voor de microfoon praten. Ben, die verschillende oproepen. Is jou dat niet opgevallen dat daar uh, aansporingen in zaten? Ik zou het uh, niet direct ja. kunnen reproduceren, maar, maar uh, het, uh, zo, zo vat ik het nee, overwegend ja, op als, als aansporingen. Ik kan me wel voorstellen, je moet niet dit doen, maar je kunt beter dat doen. Dat komt er mm. toch wel in voor. Nou, ik merk wel, naarmate ik wat ouder word, dat je niet zozeer mensen wil veranderen of wil bekeren of zo. Maar dat je meer denkt van, oké, okay, dit is wat ik geleerd heb. En nou ja, als je er wat mee wil doen, dan kan dat. Maar het is niet per se een, een, een aansporing of zo. Oh. Een mogelijkheid. Verdragen. Een? Hm. Hm? Ik, ik hoor erg verdragen in jouw verhaal. Suggesties. Een gedicht. Of. Um, nou, dan moest ik zelf even terugkijken hoor. <laughs> is dat een Ik weet het eigenlijk niet. Um, ja, verdragen. Ik denk wel dat je, wat ik mijn kinderen altijd leer, en dat is allemaal steeds mijn leidraad in leven, is dat je niet zozeer. Uh, ja, hoe, hoe zeg je dat nou? Um, dat je gewoon moet kijken naar wat er zich voordoet in het leven... en dat je daar, daar je voordeel mee moet doen. Je moet maar gewoon gaan. Ja, dat is ook waar. Kan ik zeggen. Net na een conflict met mijn zoon, omdat ik te bemoeierig was. Maar hoe oud is jouw zoon, els? Ja, die is al heel oud. Dus dat Oude blijft, hè? Ouder dan jij. Ja. Dus, maar ik vind het wel een heel mooi gedicht. Dank je ja. En, en ik je... heb nog één stukje geschreven. En dat kan ik misschien nog even voorlezen. Want veel mensen, um, als ze mijn werk lezen... denken ze ook dat ik mijn werk ben. En soms is dat natuurlijk ook wel zo. Mag ik het voorlezen? Tuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja, ben je voor gevraagd. Hè? Dat mijn werk persoonlijk is... maakt niet dat ik een lopend dagboek ben. Zoals een kunstschilder ziel legt in een verfstreek... een muzikus zijn emotie laat klinken. Zo wegen mijn woorden... Misschien soms wel zwaar van wat ik hoor, weet, doe, laat, kan, wil of breng... vergeet of verlies, voel dus. Maar ook dit zijn momentopnames. Ik ben niet mijn werk. Mijn werk is wel mij. Maar mij is weer veel groter dan werk alleen. dank zeg. Wanneer mijn werk daglicht ziet... ben ik alweer met de zon in de rug op weg naar morgen. En ook al kleven de woorden soms zwaar aan hen die lezen... Ik heb alweer hard geschud en ben ze dus kwijt. Want stel je voor hoe zwaar ik zou wegen... wanneer ik al die letters, komma's, punten en vraagtekens... uitroeptekens zou meetorsen. Ik zou geen pas meer kunnen zetten. Dus leest u eens iets van mij dat wellicht wat zwaar valt... oprispt of misschien zelfs een licht onpasselijk gevoel geeft. Lekker even schudden. Zinnen als kilo knalles. Wie zou ze willen verzamelen? Ik niet, in ieder geval. Mm -hmm. ja. Leuk, fantastisch, ja. <laughs> Heel goed. Leuk. Dus dat betekent ook dat je je werk niet herleest? Zelf? Mm, mm -hmm. Zelden. Nee, zelden. Nee. Nee, je hebt het geschreven. Het nee. is weg en dan ben het ik alweer ja. onderweg. Ja ja ja. ja, ja, ja. En soms zie ik het, en dat is natuurlijk leuk via Facebook, zie ik terug wat ik een jaar geleden of twee jaar geleden heb geschreven. En ik denk, oh dan ben ik alweer vergeten mm. dat het uh, van mij is. Ja, ja, ja. je wil ook nog terugbladeren om te kijken of je over dat, of een bepaald onderwerp misschien al ongeveer je op dezelfde wijze hebt uitgelaten. Nou, nu heb ik zoveel Veren. geschreven en zoveel gemaakt dat ik dus dingen terugzie die ik kan hergebruiken. <laughs> oh, ik ja, kan ja, hergebruik, dat is eigenlijk ja. dit jaar voor het eerst dat ik dat zie. En dat is dankzij Facebook of uh, social media, Instagram. Mm. En ik denk van nou, eigenlijk wel grappig, een soort dagboek uh, voor mezelf. Ja, dat is interessant. Maar je ja. bent ook weer bezig met een nieuw boek. Ja, daar ben ik al een paar jaar aan het schrijven. hoort. gaat over een, uh, een schrijfster... die uh, woont in een houten huis aan het strand... en daar van alles meemaakt. Um, ja, dat blijft natuurlijk mijn project. En daarnaast ben ik bezig met gedichten schrijven voor uh, wie wil. Dus ik heb een nieuw soort uh, traject ben ik ingegaan. En um, ik zit bij Pleiade in Tilburg bij de Spirituele Winkel... Dus als mensen een gedicht willen op maat, dan uh, hmm. zit ik daar iedere woensdag en bedien de klanten daar. Nou, geweldig. En hoe gaat dat dan? Dan kom je daar binnen, heb je een mooie stoel of een bureau? Of... Ja, ik zit gewoon midden in de winkel en uh, bij de kassa of de mensen die in de winkel werken, die zeggen dan van, oh je hebt een leuk cadeau bedacht voor je moeder. Maar wellicht is het ook leuk dat je een gedicht op maat Laat maken. We hebben iemand in de winkel. Nou, zo. Aha. Ja. En met dat schud je vrij makkelijk uit je mouw dan. Als je, in zo'n korte tijd. Want een, een klant gaat niet meer uh... te wachten. Het, nee, nou ja, je gaat echt. Ja, het is een soort van openstellen voor. Dus iemand gaat tegenover me zitten. En uh, je maakt kennis. En dan zeg ik van. Nou, wat wil je? Wil je iets voor jezelf? Wil je iets uh, voor iemand anders? En dan ga ik een beetje interviewen, een beetje praten. Yeah. En kijken. En uh, soms blijven mensen zitten. Soms gaan ze ook even de stad in. Ja, ja. Dus ja, dat hangt er van af. wat. Uh... Ja. En dan maak ik iets op maat, en dat gaat eigenlijk vrijwel altijd heel goed, omdat je ja, afstemt op iemand. Ja, dat vind ja. ik wel reuze knap. Ja, ja. Maar dat je moet is dus eens... een hele korte tijd... Uh... Nou, hoeft niet. Soms, ga, soms duurt het ook wel... een uur of anderhalf uur, Ach, maar je het, is, uh, het Nou, het schrijven bedoel je. Maar niet, ja. niet het gesprek wat je met... Nee, uh... het gesprek is eigenlijk altijd... Ik, ja, dat is gewoon een kwestie van openstellen. Wederzijds, hè. het gaat niet alleen... om mijn openstelling... Als ja. iemand niet wil, ja, dan komt er niks natuurlijk. Dus als mensen gaan zitten, hebben ze ook echt een, een wens. En lever je het ja. meteen af of ga je, je s'avonds eraan schaven? Nee, nee, ik leef het dan al meteen af. Meteen ja. af? Oh. Ja. Je schaaft niet? Uh, nou, soms als ik dan thuis ben, denk ik, oh wacht even, één zin zie ik toch nog wel. En, dien, en dan mail ik dat gewoon van. Dat moet nog net even iets anders Maar uh -huh. het, De grote context is altijd vrij snel klaar. Ja. Oh, dus dan dat is vraag, ja. je de, vraag je het mailadres van die mensen. Ja. Of één man of één van. En dan ja. maak je het. En als je dan een uur later denkt, eigenlijk dit, dan kan je dat nog nazenden. Ja, ja dat is wel eens gebeurd. Maar meestal ja, gaat het gewoon op een soort van flow. En als het lukt, dan lukt het. En tot nu toe is het nog steeds gelukt. Dus ja, ik vind het heel leuk om te doen. En mensen zijn eigenlijk wel verrast dat woorden je toch zo... Ja, wij noemen het het helende gedicht. Daar kan je van maken wat je wil. Maar soms kan het echt een soort van troost bieden of he hulp. Of, uh, het doet wel wat. Ja, en hoe kwam je verstellen. bij de idee? Wil je het echt weten? <lacht> is... ja, ja, ik, ja. Ik, ik droomde ervan dat ik dat moest gaan doen. En toen dacht ik: Nou ja, goed, ik ben niet zo, zo spiritueel. Dat ik dan denk: dat moet ik iets mee. Maar toen heb ik gebeld met die zaak. En die zijn meteen. Ja, dit lijkt ons wel... Uh... Pleiade, zeg je. Ja. Waar is dat gevestigd? De Nieuwe Tijdswinkel noemen ze zichzelf in de... Het zit nu vroeger zat het in de Willem II-straat, ja, nu ja, zit het echt in echt de... Ja. Noordstraat? Op. Nee. Nieuwlandstraat. Nieuw ja. ja. Ja. Ja, ik weet wel waar het is. Hm. Ik zei Noordstraat, maar dat is het verlengde van de Nieuwlandstraat. Ja. En hoe laat ga je daar smorgens zitten om negen uur? Nou, nee, ik, ik zit er een paar uurtjes. Ik geloof van twee tot vijf. Oh ja. Maar mensen die mij willen bereiken, die mailen me ook. Of, uh, ik heb ook al een keer gehad, toen fietste ik er naartoe En dan, dan ben je er al mee bezig dat je dat gaat doen. En toen kreeg ik telefoon. En was het iemand die ik kende van vroeger. Een, uh, een oude vriendin. En die zei van, ik zie dat je gaat zitten in die zaak. Maar ik wil, ik wil graag ook een gedicht. Oh, ja. Toen ben ik eigenlijk op de fiets al begonnen met het interview. <laughs> Ja. Leuk. Ja. Hey, maar kan je ook nog iets vertellen over het boek van die vrouw op het hutje in de strand? Houten hutje in het strand? Op het strand. Nou. Mm, of is kijk. het nog niet zo gerijpt? Jawel, het is eigenlijk bijna klaar, maar het moet nog geboren worden. Ja, hoe zeg je dat? Ja, ja. Dan soort... heb je het af. Je weet precies hoe het gaat worden, maar je moet het nog verwoorden, misschien. Ja, dat is het. Ik heb nu. Uh... Onlangs heb ik een, een stuk geschreven naar een blad, wat een, eigenlijk een kort verhaal wilde. Heb ik een kort verhaal uit mijn boek gepakt, een beetje bewerkt. En dat uh, ja, wordt misschien binnenkort uitgegeven. Dus dan, dan ik kan ik er ook delen uit pakken, maar het is nog niet zo dat ik er echt um, ja, iets over kan vertellen. Ja, er wordt intussen aan de microfoon gerommeld. Dus vandaar enige stilte. Maar ik geloof dat het nu allemaal... Uh, Jij was voor mij voortdurend heel goed hoorbaar. Um, uh, maar ik waarschijnlijk niet. Vandaar dat er... Uh, Even schuin de is. microfoon gezet. Ja, precies. Ja. Maar goed. Um, wat wilde ik aan jou vragen? Uh, met dit... Uh, die was over het, het schrijfproces bezig volgens mij. En over uh, ja, wanneer iets klaar is. En, en, en, ik, ik zit me af te vragen. Heb je tegenwoordig sowieso zo, zo ontzettend veel tijd om te schrijven? Alleen maar. Alleen maar. <laughs> je bent vrijgesteld. Je bent ja, vrijgesteld. Ja, ja, ja, dat is wel ontzettend lekker. Dat je gewoon kan gaan zitten s ochtends. En uh, wat je vaak leest. Maar het is ook zo dat je nog in je kimono gewoon al begint... En dan, uh, dan gaat de dag vanzelf uh, starten. En op een gegeven moment denk je, oh ja, maar moet nog iets van boodschappen doen. En de honden moeten er nog uit. En, uh, het is zo lekker om thuis te kunnen werken in alle rust. Nu iedereen uh, inderdaad bij mij gewoon naar school is. Dat uh, maakt wel veel, een groot verschil. Ja. Je bent zo'n beetje de hele dag bezig met, uh, met schrijven. Ja, met uh, de roman uh, deels. Maar met poëzie ben ik eigenlijk uh, de hele dag bezig. Mm -hmm. Dat stopt ook niet. En ik lees zelf wel veel uh, poëzie natuurlijk. Ik ben een grote fan van Wisława Szymborska, de Poolse oh, ja, uh, dichteres. Pracht, en als ik dan lees dat zij zo weinig werk heeft geschreven... denk ik, ik snap het wel. Want soms moet, duurt het gewoon jaren voordat het iets geboren wordt. En zij deed dat natuurlijk... Ja, ze heeft, ik denk maar, iets van drie bundels of zo uitgebracht. Maar dat is ook een beetje jouw verhaal... dat je schrijverschap uh, decennia lang gefrustreerd is... en dat het nou pas uh, naar buiten kan barsten. Ja. Ja. Ja. Nou, dat no. was inderdaad dat was eigenlijk de ja. vraag die ik jou had willen stellen voor het, uh, voordat mijn uh, microfoon eventjes werd verzet. Uh, toen wij jou leren kennen, toen vertelde je dat je eigenlijk jarenlang uitsluitend moeder was geweest. Ja. Uh, en huisvrouw, uh, gewoon uh, cool. gezorgd voor, uh, ja. voor huis ja. en tuin. En uh, dat je toch op een gegeven moment merkt, ik moet iets met mijn uh, journalistieke opleiding, want die heb ik niet voor niets gedaan, want ik had liefde voor het woord en voor de, mm -hmm. voor de poëzie. Dat blijft allemaal maar... onbenut, ongebruikt. Dat nou, heb je al die jaren inderdaad niet gebruikt? Of uitsluitend met Sinterklaas? Of, uh... Nou, nee, ik was, ik denk dat ik zes was en ik kon net schrijven en, en ik maakte toen al uh, kleine gedichtjes en mijn moeder werd daar echt bang van. Die vond het mm, vond hij vond dat dat eng. Dat eng. Zij vond het ja, eng Er ja, het zat zo'n het soort groot mens in mij <laughs> als kind. Ja, dat, en nu dacht ik van uh, toen ik zelf dan, ik heb nu vier kinderen, maar toen ik zelf, toen mijn kinderen klein waren en er zitten ook een paar. Kunstenaars in de dop tussen... en iets geks deden of iets groots... dacht ik van, oh, nou snap ik wat dat is. Dat je kind iets groters doet... dan je, dan je verwacht. Die die daar zit een soort oude ziel in jou. Mm -hmm. ja. mm -hmm. En soms dan... Ja, als je dan ouder wordt... Dan, dan valt alles als een puzzel in elkaar. Dan denk je, ja Nu ben ik er klaar voor. Nou is het, uh, en is het, gewoon... werkt het ook aanstekelijk voor, voor een van jouw kinderen... Of, of, uh... De kunst. Ja, ja, wat, ja. Wat, wat, ze zien, wat, ze, wat ze jou zien doen. Ja, zeker. Ja. En ik ben natuurlijk nu samen met uh, Harry Emmery. Hij zit hier naast mij, uh, muzikus. En dat heeft natuurlijk, behalve dat het woord in ons gezin kwam ja. toen ik weer ging schrijven, kwam ook een muziek tegelijk mm -hmm. inlopen. Ja, als je dat samen kan voegen, dan, dan ben je rijk eigenlijk. Dat mm. zien de kind, ik zie het aan de kinderen. Ze ja. gingen van hip-hop en, en al die stoere mannen-raps, waarvan ik echt zei. Nee, niet in mijn huis. Gingen ze naar klassiek en naar jazz en gingen ze alles luisteren. Ja. Ja, dat, dat is rijkdom. Ja. ja. Ja, het is heerlijk, ja, als je ja. dat in je gezin hebt. Ja, zeker. We horen straks wat van Harry en jou. <coughs> maar dan gaan we nu eerst over, anders dan kan Ben zijn recensie niet meer doen. Naar Enno Voorhorst. Dat was ene Voorhorst en nu krijgen we dus iets heel anders. Nu krijgen we Katja Gebbink en Harry Emery met het gedicht op muziek gezet door Harry Emery speelt ook op de bas Passie genoemd. Dank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 <laughs> ja, je ja. kan er veel op doen op zo'n contrabas, eigenlijk. Ja? Ja, zeker. Ja, er zijn verschillende mogelijkheden om hem te bespelen. En, uh, oh. Daar hou ik me ook wel mee bezig, eigenlijk. Ja, ik ja vond... veel, je kunt er veel op doen. Uh, daar hebben, hebben wij waarschijnlijk helemaal geen voorstelling van. van wat, uh, kun je ons een beetje helpen? Wat kun je allemaal dan op een... Uh... Nou ja, kijk, een contrabass is natuurlijk begonnen met, uh, met, met een strijkstok. Mm -hmm. uh, daarmee te strijken. En later kwam het, uh, natuurlijk de... De jazz, de pizza zat natuurlijk ook wel in de klassieke muziek later. Uh, en de jazz. maar ik speel het een beetje op een andere manier. Ik speel een beetje op een andere plek. Uh, Beroer de snaren en ik, ik sla er ook op. Ik heb een soort sleptechniek waardoor er weer andere geluiden uitkomen. Dan maak je zelf ook geluiden erbij. Uh, nee, nou ja, <lacht> bij de voorstellingen waren hier gisteravond, gistermiddag in de Jan van Bezaal. En daar uh, speelden we on, onder andere... Uh, St. James' Infirmary, een heel oud liedje. En daar zing je, we zingen z'n alle de baslijn mee eigenlijk. Oh, dus ja. ja, er komt wel eens wat uh, meer bij kijken. Ja. ja. Maar dat is... Dat is uh, ja, de contrast. Uh, uh, jullie hebben me al gevraagd, net uh, toen uh, de muziek bezig was... of ik hier een keer kwam spelen. Moet ik even met de technicus overleggen of dat, uh, dat of kan. Dat kan. En, uh, Die kijken dat moeilijk. zeker doen. Ja. Wij zullen ja, dat bestuderen. Ja, jullie gaan Jij dat bestuderen, even, ja. ja. <laughs> <laughs> dat nemen we mee. Dat ja. nemen wij mee. Ja. En dan zullen we dat heel graag doen, als het kan. Ja. Heel graag. Leuk. En dan krijgen we nu onze Ben met zijn boek Ja, ik heb gelezen Susan Fletcher. Ken jij die auteur, Mauritia, Engelse ja. auteur. Alleen Van Naam. Let me tell ja. you about a man and you. Dat is uitgegeven door Virago, zeg je dat zo, Londen, 2016. Dit jaar dus. Met Vincent van Gogh is een bibliotheek te vullen. Verder herinner ik me lovende aanbevelingen van de uitgave van de briefwisseling tussen Vincent en Theo. En zeer onlangs verscheen boek waarin het leven van zijn drie zussen in het licht wordt gesteld. Ik las Susan Fletcher, die is geboren in Birmingham 1979, ze is winnaar of de Whitbread First Novel Award, die... Het laatste levensjaar van Vincent van Gogh tot onderwerp maakt van haar roman. Voordat Vincent naar auvers sur Waze gaat, waar hij zich een kogel door de maag schiet, ten gevolge waarvan hij aan een verschrikkelijk einde komt, verblijft hij ongeveer een jaar in een psychiatrische inrichting in Saint-Rémy-de-Provence, waar hij een zeer productieve periode heeft en zijn mooiste werken maakt. cipressen, olijfbomen, sterrenhemels en... Twee portretten. Eén van Jean Trabuc, de vrouw van Charles Trabuc, de directeur van de inrichting. Het portret van Madame Trabuc is te zien in de Hermitage in Sint-Petersburg. Het portret van Trabuc, een attendant at St. Paul's Hospital, is te zien in solo in Zwitserland. Fletcher baseert zich op twee brieffragmenten. Eén van 7 september 1889 aan broer Theo, 1 van 19 september 1889 aan zus Wilhelmina. Fletcher geeft in een autosnoot te kennen dat zij zich aan de historische feiten gehouden heeft, inclusief de namen en de functies van de Trabux, maar dat haar fictie zich volledig heeft uitgeleefd in de personages van Jeanne en Charles en hun contacten met Vincent. Ik geef de twee brieffragmenten in mijn vertaling. Aan Theo schrijft hij, zij is een vrouw wier schoonheid vervelkt is. Een arme ziel, berustend in haar lot. Niets bijzonders en zo onbetekenend dat ik eenvoudig verlang deze stoffige graspriet te schilderen. Ik sprak soms met haar als ik olijfbomen aan het schilderen was achter hun kleine huis en ze zei me toen dat ze niet geloofde dat ik ziek was. In feite zou jij nou hetzelfde zeggen als je me aan het werk zag. Mijn geest helder en mijn vingers zo zeker. Aan Wilhelmina schrijft hij Een geschilderd portret is een gevoelsding gemaakt met liefde en respect voor degene die wordt afgebeeld. Nu moet ik het over de fictie hebben van Susan Fletcher. Ik moet niet overdrijven, maar ik zou durven beweren dat wat Vincent doet met een olijfboom of met een cipres, of voor mijn pad met een graspriet, dat doet Fletcher met haar romanfiguren Jeanne en Charles. Ze stort zoveel bitterzoet leven in hen dat het je de adem beneemt. Wat zij met romankunstige middelen doet, lijkt op wat Vincent doet met verf en zijn inspiratie. Ja. Jeanne is een vrouw van mid 50. haar jeugd is voorbij, haar drie zonen zijn de wereld ingetrokken. Ze voelt dat haar leven tot stilstand is gekomen. Haar man heeft alleen maar oog voor zijn werk in het asiel. De bedden zijn uiteengeschoven naar haar derde kind, sindsdien is er geen seks meer geweest. Het is een zwijgzame, stugge man en Jeanne overweegt hetzelfde te doen als haar vriendin, die haar man verlaten heeft. Een briefje op de ontbijttafel en wegwezen. Maar dankzij Vincent heeft Jeanne leren kijken en zij leert haar man tenslotte nog praten. De psychologische ontwikkeling van haar figuren maakt deze roman tot een van de beste die ik ooit gelezen heb. Let me tell you about a man I knew is de zin die Jeanne zal zeggen, in het Frans uiteraard, tegen haar kleinzoon in Parijs die ze zal bezoeken. Het joch is niet geïnteresseerd, hoe zou hij ook. Je moet een zekere rijpheid hebben om dit boek te kunnen smaken. Wie die heeft, zal met volle teugen genieten. Promise, I tell you. Nou, dat is nou, fantastisch. Indrukwekkend boek. Ja, werkelijk indrukwekkend. Susan Fletcher. Ik heb uh, het opgeschreven. Dat moet je we... opschrijven, dat moet je lezen, Maritia. Want, want jij bent ook een liefhebber van de Engelse literatuur. Ja. Geweldig, ja. Goed. Heb je dit overigens ook op de bibliotheek kunnen krijgen? Ja. He? In het Engels? Ja. Oké. Okay. Ja. Weet je waar nou, We gaan zin voor dit jaar, hè? Morgen. Hollen <laughs> heeft het net teruggebracht, denk ik. Uh, ik zit even te kijken. Nou, we gaan een liedje doen. <laughs> we, hebben niet zo, we hebben een beetje niet zoveel tijd meer... Dus eventueel sla slaan we mijn deeltje even over, want ik heb toch geen stem. Nu krijgen we Lisbeth List. Moet eventjes mijn stoepje schrobben, Het is een lievelingsliedje van mij. Moet eventjes mijn stoepje schrobben. Ik kom zo wel naar binnen. Zet vast het fondant en thee en koekjes klaar. Moet eventjes... Ik kom zo wel naar binnen Een schop hier en een schopje daar Dan is het voor mekaar Dat vind ik nu zo aardig En dat maakt me nu zo blij Als stoepje weer aan kant is En staat er weer fris bij Weg met Peuken, weg met hoofd. Ik wil op een schoon stoepje lopen Ik schop het stoepje als het heurt Iedere dag krijgt dat een beurt Goed eventjes mijn stoepjes. schop Ik kom zo wel naar binnen Zet vast het fondant En thee en koekjes klaar Kom zo wel naar binnen Een schopje hier en een schopje daar Dan is het voor mekaar Dat vind ik nu zo vreemd hè? Dat vind ik nu zo raar Die buurtvrouw van hiernaast Krijgt nooit haar stoepje klaar Het is hem geplast, het is hem geklaterd Gooit met vin smeet het met water Het is en blijft een vieze stoep Vol oud papier en Ik Moet eventjes mijn stoepje schrobben Kom zo wel naar binnen Zet vast de fondant En thee en koekjes klaar ik kom zo wel naar binnen Een schropje hier en een schropje daar Dan is het voor mekaar Dat vind ik nu zo aardig en Zo'n stoepje kijkt je aan Als ik hem goed gewassen heb Dan kijkt hij zo voldaan Dan is hij dankbaar, is hij blij Weet mijn stoepje houdt van mij Was mijn stoepje elke dag Zo vaak als ik hem wassen mag ik Moet eventjes mijn stoepje schroppen Kom zo wel naar binnen Zet vast het fondant en thee en koekjes klaar Even mijn stoepjes schrobben, ga maar vast beginnen. Schenk de thee maar in, want ik ben nu klaar. Ah. Ja, en dan. Ik word er altijd vrolijk van. Els, nou je toch zo vrolijk bent. Jouw zeer korte recensie, zouden we die van jou mogen horen? Ja, die krijg je heel kort. Want wij moeten nog even roddelen aan de dorpspomp met Maritia te beginnen. Ik heb een boek wat is uitgegeven door de Wereldbibliotheek. En dat heet De Geniale Vriendin van Elena Ferrante. Het, zijn, het is een drieluik, het zijn drie boeken... maar ik heb het even over het eerste deel, De Geniale Vriendin. Dat speelt in de jaren 50 in Napels, in een volkswijk. En wat heel leuk en goed beschreven wordt, is het leven in die volkswijk. Ze wonen allemaal in zo'n torenflat met binnen in een tuintje. Daar zijn wat bedrijfjes en daar gebeurt van alles en nog wat... Spannend. En twee kleine meisjes toen nog. Die groeien daarop. Met alle angsten en beven. Die in zo'n wijk plaats kunnen vinden. Niet in hunzelf natuurlijk. Maar met de gebeurtenissen die in zo'n wijk plaats kunnen vinden. Op school zijn ze veilig. Ze zijn allebei uitermate slim. En wat ik heel leuk vond in dat boek. Dat is een leidmotief ook door de twee andere delen heen. Is dat daar een juffrouw. Oliveira lesgeeft en die stimuleert die meisjes om naar het gymnasium te gaan uiteindelijk. En dat lukt ook uiteindelijk wel voor één, voor de andere die eigenlijk heel geniaal is. Nog slimmer dan het meisje Elena wat wel dat haalt. Dat, dat lukt dus. Hè? Maar dat meisje wat echt geniaal is, die lukt dat niet. En die gaat bij haar vader in de schoenmakerij schoenen ontwerpen met de hand maken. Het wordt ook nog een groot succes. En dat wordt een beetje door zo'n kleine maffiabaas in de dop. Wordt die schoen ja, gebruikt om zijn ster te doen reizen. Hè? Maar als je, wat ook heel leuk is in dat boek is. Dat je ook de politieke ontwikkelingen van Napels. Van Italië natuurlijk in het groot. Heel aardig kunt volgen. Het is een uitermate spannend boek. Tussendoor die dat geren van die meisjes en het leren en doen, spelen natuurlijk allerlei verliefdheden. De slimste gaat al heel veel vertrouwen op de zestiende, de andere gaat naar het gymnasium. En dan kan je ook zien, en dat speelt in die andere twee boeken, het leven wat zij in die wijk hebben beleefd, dat kleeft aan ze, dat is in hun hele wezen verweven. Dat raken ze eigenlijk nooit kwijt. Ook als ze uit die wijk gaan, en ik zal jullie aanraden, als je nou eens een lekker boek wil lezen... begin daarmee met de nieuwe, de geniale vriendin. Dan krijg je de nieuwe achternaam. Dat zegt al, ze verdwijnen en trouwen. En de derde deel is, wie gaat en wie blijft. Mooie titels. De mevrouw Helene Ferrante wil, daar weet niemand van wie het is. Zij zegt, boeken die geschreven zijn... Hebben de auteur niet meer nodig. Mm -hmm. nou, nou, dat zei jij straks ook, Katja. <laughs> dat is gek, <laughs> Ja, zo werkt het echt. Dus, Elena Ferrante, de geniale vriendin. Napels, een prachtig beeld van twee meisjes met hun hele ontwikkeling. Prachtig. Dat was het. Nou, nou nog een aanrader dus. Dan gaan we naar de dorpspomp. Ja, ik... Uh... Ik kan het misschien nog even hebben over het boek uh, waar ik zojuist de zin uit heb voorgelezen. Uh, dat boek heet Oerboek van de mens. Dus uh, door een, een Nederlander en een Duitser geschreven. Voornamelijk denk ik door Karel van Schuik. Um, en um, nu weet ik weinig uh, van het Oude Testament. En zeker van... Uh, alle boeken die daarover zijn geschreven. Dus ik kan niet beoordelen of dit boek, wat Kaal van Schaak uh, schrijft, of dat een hele nieuwe uh, kijk op de zaak geeft. In ieder geval zijn uh, idee was... Uh, dat uh, het, het uh, Oude Testament is, geloof ik, begonnen... Uh, de geschriften daarvan, zo'n beetje 800 voor Christus. En hij zegt, ze grijpen eigenlijk in op alle verhalen van ongeveer duizend jaar daarvoor of 800 jaar daarvoor. Uh, namelijk toen, het, uh, toen uh, de landbouw zich begon te ontwikkelen. Daarvoor heb je duizend, tienduizenden jaren de jagerverzamelaars gehad. Die hadden een heel stabiel uh, soort leven. Uh, in, in die, uh, ze leefden in groepen van, van 150 tot 200 man en vrouw... Uh, zij hadden geen eigendom, want ze liepen van de ene boom of het ene veld naar het andere struik. Ze zullen ongetwijfeld onderling wel eens ruzie hebben gehad. Hun goden waren de voorvaderen, of ja, voornamelijk de voorvaderen waarschijnlijk, zoals dat nu nog in, in sommige uh, streken van de wereld uh, een, een soort godsdienst is. En... Um, uh, volgens hem, is, volgens van Schaik, is dat eigenlijk het beeld van het paradijs. En dat paradijs werd wreed verstoord door uh, de landbouw die zijn intrede deed. En die een totaal ander soort leven met zich meebracht. Um, omdat het, het grootste, de belangrijkste feit is het, het eigendomsverhaal. Uh, ja, opeens is die boom waar iedereen van komt plukken, is van één persoon. Uh, die, uh, en, uh, uh, dus, uh, het is heel belangrijk, uh, als je eigendom hebt, dat je dat houdt... en dat je dat over kunt geven aan je kinderen. Uh, waardoor het ook belangrijk is dat er een gezin is met een oudste zoon... en dat er gedonder is tussen die kinderen. He, dan krijg je het verhaal van, kan je een abel? mensen die worden ook slachtoffer van e, allemaal ziektes die daarvoor niet bestonden omdat ze bij elkaar leefden omdat, er, omdat ze dicht bij dieren leefden e, e, dus daar, daar kwamen e, rampzalige dingen voor e, in die zin dat er gewoon een een bevolking uh, gedecimeerd werd door ziektes... die daarvoor zich uh, niet optraden. En um, uh, zijn, zijn idee is dus inderdaad... en hij heeft, uh, uh, geeft dat ook voortdurend als voorbeeld... Uh, dat de, de verhalen in de Bijbel... eigenlijk verhalen zijn van lang geleden... die... Uh, uh, en uh, moet ik wel en, en, en die voornamelijk dus uh, de, de, de drama's weer laten weer klinken, die zijn ontstaan door het feit dat de landbouw is gepleegd. En uh, nou ja, dat, daar daar wijdt hij echt een hele boek aan en, uh, met, met een enorme hoeveelheid uh, verhalen en. Mm. Uh, uh, en dat is uh, super interessant, ook heel ingewikkeld uiteindelijk... als je het echt goed wil lezen en uh, het weer wil geven... zoals ik dat wil gaan doen, omdat ik dat in een groepje heb uh, afgesproken... dat ik daar een verhaal over zou houden. Dan wordt het wel beter dan wat ik nu uh, presenteer, hoop ik. Nee, maar je, uh. hebt, je vertelt het. Even, maar goed, dus dat is een visie op, op uh, het ontstaan van de Bijbel... in een soort evolutionair perspectief. van: uh, er is een jagerscultuur en die gaat over tot, tot een landbouwcultuur... En vanuit die achtergrond kun je, kun je begrijpen waarom uh, ja, die Bijbel zo, zo geworden is als die, als die nu is. Ja, en maar hij vertelt natuurlijk ongelooflijk veel uh, verhalen over. Uh, ook het feit dat er uh, twee Joodse bevolkingsgroepen zijn geweest. Eén in Israël, één in Juda, zoals het werd genoemd. En hij zegt ook als het zo was geweest dat de Syriërs, de Assyriërs, in 700 zoveel voor Christen een zoveelste aanval deden op. Uh, op uh, uh, wat is er op een van die beide Joodse uh, landen... als ze als als dat hadden doorgezet? Uiteindelijk heeft weer daar een stokje voor gestoken... volgens de Bijbelverhalen. Maar dat is, het is onbekend, want er zijn natuurlijk heel veel gegevens... uit die periode, uh, uit hele andere bronnen. En, uh, dus als, als de Syriërs dat had, hadden doorgezet... en ook de tweede groepering Joden hadden overbonnen, dan was het hele Jodendom en Christendom... was het Jodendom verdwenen en het Christendom Noord uh, ontstaan. Zo, dat zou rust gegeven hebben. <laughs> dat zouden we ongetwijfeld iets <laughs> anders hebben gehaald, ja. He, gewoon het, het feit dat die Joden uh, daar in, die, in, in dat gebied leefden... waar voortdurend oorlog. Ze dus zaten tussen uh, een paar grote rijken... het Mesopotamische Rijk, het Egyptische Rijk... waar uh, en voortdurend werden zij overlopen door dan de een, dan de andere stam en bevolking. Dus het, het leven voor die Jordse bevolking is enorm zwaar geweest. En daarvoor hadden zij die ene god nodig die uh, ook hard kon optreden. En uh, uh, nou dat verklaart in zijn verhaal uh, heel veel mm. van het ontstaan van die wrede God. Mm -hmm. Ja. En, Dat is wel interessant, hoor. Ja, het is super interessant. En, ik vertel nu echt nog maar een honderdste van... Is er iets voor jou inherkenbaar, herkenbaar ben de theoloog? Ja, alleen uh, zit ik me af te vragen waarom je dit interessant vindt. Nou, voor mij was het interessant omdat ik uh, uh, <coughs> van katholiek meisje ben veranderd in een vrij overtuigde atheïst. Mm -hmm. En, um, maar ik wil wel weten wat er in die, het Oude Testament heeft gestaan... waardoor mensen, zo uh, mensen daarin mee zijn gegaan. En het, het heeft kunnen uitgroeien tot een, een wereldgodsdienst. Ja, ja, je vindt het eigenlijk een anomalie, maar hier wordt het een beetje verklaard. Zo, het, het wordt, zo wordt verklaard, dat maar het blijft nog volkomen onbegrijpelijk. Het blijf, blijft volkomen onbegrijpelijk. Nou, We moeten afronden, we moeten eruit deze uitzending... Zal ik nog eens even zeggen, werd mogelijk gemaakt door Maritia Witte, Ben Suzanne Spernom, Els van Kemenel Stefan Eikenaar, met speciale gast Katja Geving, maar ik moet ook wel zeggen Harry Emery, ook speciale gast. Uh, bedankt voor het luisteren. Wilt u dit programma nog eens een keer terug horen, ga dan naar de lokaleomroep.nl. Daar kunt u live onze programma's beluisteren.